بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والأراضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه Wa'allah alihi wa Sahbihi Ajmain, nadat de Maallif, de auteur, ons heeft gewezen op het eerste fundament binnen de fundamenten, de drie fundamenten, welke de moslim dient te begrijpen, en dient te beheersen en dient te kennen, is dat hij zijn Heer heeft gekend, ma'rifatu al-Abi het kennen van zijn Heer en Rab hebben we gezegd, in deze fundament, of in dit fundament, betekent het al-ma'boot. Degene die wordt aanbeden. Alaha ya'alahu ilahatan. Oftewel, allah taala stamt af, zijn naam van degene die aanbeden wordt. Zoals ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, zaaka al-iman. Maar radia billahi rad be habilislamidina Muhammad habilislamidina Voorwaar het geloof heeft degene geproefd die tevreden is met Allah als zijn Heer. En dat is het eerste fundament welke wij tijdens onze les hebben behandeld. Vervolgens tevreden is met het geloof. Dien islam. Vervolgens tevreden is met de profeet Mohammed als zijn boodschapper. Ook overlevert. Al-Bara'u bin Azib. Radiallahu anhu, is een metgezel van de profeet. En de hadith wordt overgeleverd door imam Ahmed en anderen. Dat wanneer de dienaar in het graf wordt gezet. Dat er twee melakaan. Twee engelen komen naar hem. En zij zullen hem vragen over deze drie. Eerste is als de moslim weet en herkent dat zijn heer Allah is en alle aanbiedingen hem toekomen... dan zal hij antwoorden... mijn Heer is Allah. En als hij wordt gevraagd over zijn religie... en hij kent het... dan zal hij kunnen antwoorden... en dat is datgene waar, nu, waar wij nu in zitten... tweede fundament. Oftewel... het kennen van... jouw geloof... het dien... het islam... Niet zomaar... ...bil adillah. En dat is wat de auteur zegt. Het kennen van de islam... ...met haar bewijzen. En haar bewijzen... ...houdt in... ...het niet klakkeloos en blindelings volgen... ...maar het volgen met... ...bewijzen. En wij zullen zien dat de auteur... ...voor elke mes'ala... ...voor elke zaak... ...een bewijs uit de Koran... ...of uit de Sunna heeft gegeven... Opdat hij tegen jou wilt zeggen: Jij bent niet iemand die blindelings moslim is. Of dat jij een moslim bent doordat jouw volk ook moslim is. Nee, jij bent een moslim die zich over heeft gegeven aan Allah. Doordat hij deze bewijzen heeft geaccepteerd. En dat maakt het verschil. Al woont iemand in een islamitische land. Stel, iemand woont in een islamitische land. Maar hij heeft geen erkenning. En hij gelooft niet... oprecht met zijn hart in deze drie fundamenten. Zal het hem baten? Het zal hem niet baten. Vandaar dat hij dit tegen jou zegt... Bil het kennen van het geloof... Het islamitische geloof... door middel van bewijzen. En dit, zijn wij, dit zien wij veelvuldig terug... in de Koran en ook in de Sunnah. Allah Ta'ala zegt... Hoe gaat u, boer, hij, nekom, Zeg, brengt jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken. Alloutéile zegt, wapul ja el haqpu ezhep al-Bahtil. En zegt, de waarheid is gekomen en de valsheid is verdwenen. In al-Bahtil akene ze Voorwaar? De valsheid, die verdwijnt. Alloutéile zegt, bel nepo die voor bil haqpu ezhep al-Bahtil, vejedemer hoe, veide hoezhepa. Waarlijk wij komen met de waarheid. En deze doet de dwaling. En de valsheid teniet. Allah Ta'ala zegt. Dat is omdat Allah de waarheid is. Dus ons geloof. Is gekomen. Door middel. Van de bewijzen te volgen. En te bewijzen te accepteren... en niet klakkeloos overnemen... of blindelings iets naapen... of blindelings iets doen. Vandaar dat hij aangeeft... Bil adilla. Ook is het niet zo... dat de islam wordt gevormd... door jou of door mij. Of dat iemand zegt... ik heb dit ervaren... dus laten jullie dit ook maar uitproberen. Dat is islam niet... Ik heb gedroomd dus dit moet het zijn. Ons geloof berust niet zich op waanvoorstellingen of op iets wat iemands mening kan zijn. Allah Taala zegt: "Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din Heb zij naasten en deelgenoten genomen die hun... Hetgene voorschrijft wat Allah hun niet heeft toegestaan. Dus vandaar dat Hij zegt: Bil adilla. El islam. Als we het hebben over deze tweede geweldige fundament. ma hem al islam. Wat doet jou denken wat de islam is? Of wat doet ons denken dat de islam is en wat voor religie eigenlijk de islam is. Hebben wij wel... en zijn wij in aanraking gekomen met de ware islam? Wij als moslims... en degene die niet van de islam veel afweten... hebben zij daadwerkelijk de ware islam gehoord en gezien? De islam die zich tegenwoordig op verschillende... Vlaktes, verschillende situaties Wordt gepresenteerd aan, de, aan het publiek Verschillende wijzes Maar wat dienen wij te doen? Wij dienen deze bewijzen terug te gaan Om zo de mensen te laten zien van, Dit is de islam Dit is de islam Welke Allah subhanahu wa ta'ala voor de ummah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als laatste der religies heeft gekozen, waarin zijn woorden zijn, al-yawma akmeltu lakum dienakum, wa-at-memtu alaykum ni'mati wa-radietu lakum ul-islam-a-dina. al yawma akmeltu lakum dienakum. Op deze dag heb ik jullie Goddienst voor volmaakt. Wa-radietu lakum ul islam a En ik ben tevreden met jullie... Als islam, voor als geloof. Allah is tevreden dat wij de islam omarmen. Maar wat is deze islam? Het is treurig genoeg dat er zoveel commotie, commoties, meervoud, over de islam zijn, maar dit komt door ons omdat wij onszelf niet onderwijzen. Omdat wij zelf niet willen leren. Omdat wij zelf niet willen begrijpen en kunnen begrijpen. Daarom zijn er veel mensen in dwaling, omdat zij nooit de ware islam hebben gehoord. Als mensen wisten waar de islam voor stond, zouden ze nooit zulke... Belachelijke uitspraken doen. De islam is hiermee gekomen, de islam is vandalisme, de islam is gewelddadig, de islam is dit. Dat is allemaal omdat zij niet de ware islam hebben gehoord of gezien. Of sommigen onder hen die weten het, maar zoals Allah Ta'ala zegt,. <tiedert> Maar degene aan wie het boek is gegeven, kennen hem, kennen de profeet, net als ze hun zonen kennen. en een deel onder hun verbergte waarheid terwijl zij het kennen. De islam kent twee benamingen: al-Islam Al-Aam en al-Islam al-Ghaas. Al-Aam is de algemene islam waar alle profeten vanaf de profeet Adam tot de laatste der profeten in Yeshtarikoon of deelnemen. Dat zijn al de profeten die allemaal deze islam hanteerden. Dit is de algemene islam. Allah Ta'ala zegt, Walahu alam. En vregherdenen Allah hebben gewoon. Verkiezen zij en wensen zij een andere geloof dan de Islam. Wallahu aslam men al-samaat wa ardi taugen wa karha wa ilayhi Kiezen zij en wensen zij een andere geloof dan de Islam. Terwijl aan Hem aslamen. Terwijl aan Hem zich heeft overgegeven ieder die op aarde en in de hemelen zijn, vrijwillig en niet vrijwillig. En tot hem zullen zij terugkeren. Allah Ta'ala zegt: En aan Allah geven de bewoners zich in de hemelen en in de aarde aan hem over. Zowel degenen die hier deel uitmaken zijn de profeten voorheen tot de laatste der ons dit is een algemene islam die wordt genoemd oftewel overgaan van Allah en aan zijn geboden en het verlaten van zijn verboden ook dat Musa alayhi salam tegen zijn volk قالوا على الله توكلنا wij um, vertrouwen op Allah wat ja alna min al muslimin of Ibrahim alayam die zei, Rabbena Waja Alla Moslimeini leka wam induri yatina om metal muslimat moslim. O oh Allah, Ibrahim was een profeet voor de komst van profeet Mohammed, die doet de bij Allah, laat mij en mijn nakomelingen en mijn zoon behoren tot moslims. Oftewel, degene die zich overgeven aan jou. Degene die zich overgeven aan jou. Allah Ta'ala zegt ook, Zien Zij niet datgene wat Allah heeft geschapen. En dat de schaduwen zowel van de oosten en westen komen. En zij zich overgeven. Oftewel zich buigen omwille van Allah. Dus deze al-Islam al-aam. Waarin ook Allah Ta'ala zegt. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا En degene die een ander geloof dan de islam neemt. Voorwaar, het wordt niet van hem geaccepteerd. En hij zal in het hiernaamst tot de verliezers behoren. Dit is de algemene islam. Al-Islam al-Aam. En wie bevond zich en wie neemde deel aan deze vorm van islam? Vanaf Adam alayhi tot de laatste er. Tot Allah de aarde er niet zal doen. En dat is Al-Islam al-Aam. Wat duidelijk is: overgaat van Allah. Al-Islam al-Ghaas. Al-Islam al gaas De specifieke islam. Deze wordt gebruikt en wordt voor niemand anders gegeven dan degene die de volger is van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Met het begrip wat we meteen gaan uitleggen. Wanneer je voldoet aan deze begrip, dan ben je moslim. Zometeen gaan we de islam definiëren, de juiste definitie geven. Ieder die deze... Definitie hanteert en nastreeft en leeft, naleeft dat is een moslim en dit is een specifieke islam voor elke onder de volgers van de profeet Mohammed dus wanneer je zegt moslim je zegt Ibrahim was een moslim die gaf zich over aan Allah Moesel, allen, maar we hebben het over de specifieke islam en dat is datgene wat we in deze of in het tweede fundament zullen behandelen De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in de hadith: "Walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u ahadun min hadhihi al-ummah la yahudiw wa la nasraniy, thumma lam yu'min bil ladhi ji'tu bi illa akabbahu Allah fi niran fi nar of zegt hij in de andere riwaya. Illa kana min nar. Waarlijk. Niemand. De profeet salam zegt waarlijk. Niemand hoort van mij. Oftewel van mijn boodschap. De islam. En datgene waarmee ik ben gekomen. Aan leiding en dergelijke. Vervolgens in Jood of een is En niet geloofd. In datgene met wat ik ben gekomen. Oftewel deze islam al gaas. Behalve door zijn eigen boodschap. ...rechtvaardigheid... ...die Allah Ta'ala op zich heeft genomen... ...zal tot de bewoners van het... ...half uur zijn. Dat is deze islam... ...Al-Ghaas. Als we het hebben over... ...Al-Islam... ...en zijn tarief. ...zijn betekenis. Onthoud deze betekenis goed. Want deze betekenis... ...zal jou... ...gelukkig maken. Zal vele verwarring opheffen. Vaak zie je toch... ...worden sommigen... Ge, ...geblogd. YouTube, dit, dat. Wat is, wat is islam? Uh, ik denk dat islam zo... ...dit en dit is. Ik denk. Uh, wat denkt u dat islam is... Um, islam is gewoon ja, vrede hè, voor iedereen oké, okay, dus degene die geen moslim is die treedt ook het paradijs uiteindelijk binnen is dat vrede waar je het over hebt dus het kennen van deze betekenis, waar, welke eigenlijk een, een basis voor elke moslim moet zijn dat hij het beheert en kent zijn er vele over onachtzaam term islam kennen heel veel niet hoe vreemd het ook klinkt in de oren. Al-Islam betekent Al-Istislamu lillahi tawhid De ware betekenis betekent dat de islam inhoudt. Volledige overgave aan Allah ta'ala. Door middel van zijn eenheid te accepteren. Zijn eenheid, monetisme in zijn heerschappij. In zijn aanbidding, welke nog belangrijker is, want daar kwam die Godson, daar kwam die discussie, daarom zijn de profeten gestuurd, dat deze niet erkend werd bij de volken en in zijn schone namen en eigenschappen. Als hier gezegd zou worden: Al-Islam, of Din islam betekent. Al islamu lillahi bil Als we zouden zeggen, al islam betekent islam lillahi, overgave aan Allah. Zou so dat correct zijn? Ja. Yeah. Al islam is eigenlijk islam. Volledige, complete, overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala met het tawheed. Billahi bil tawheed. Waarom is het tawheed belangrijk? Omdat dit jou een moslim maakt. De benamingen. Kan iedereen hebben. Iedereen kan roepen wat hij wil. Maar uiteindelijk. Keert het terug naar al haqa'iq. De waarheden. Voor wat zijn de profeten gezonden? Met één boodschap. We hebben naar elke volk. Een gemeenschap. Een boodschapper gestuurd. Waarom? En is wot stinibu tahoed. Aanbid Allah alleen en verwerp dat tahoed, datgene wat naast Allah ta'ala wordt aanbeden. Oftewel, een islam en een moslim kan geen moslim zijn, behalve zich overgeven in alle aanbiddingen, in alle daden die voor de enige schepper moeten zijn. En dat hebben wij in de vorige lessen al verduidelijkt, waarom de aanbidding aan hem toekomen. Allah Ta'ala zegt, En keer terug naar jullie Heer. En geef jullie over aan hem. Vervolgens zegt hij, Dat is ook een deel van deze tarief-betekenis. En let op deze voorwaarden. Want zonder deze voorwaarden is het onmogelijk om een moslim te zijn. الانقياد <سؤال> له بالطاعة افتر بيلت خهور فان الله انزا خبود مسلم الانقياد له بالطاعة الله تعالى زخ قل أطيع الله واطيع الرسول الله ان خهور زامن ده بروفيت فإن تولوا عليه ما حمل en als zij zich afwenden, dan voorwaar, Mohammed Datgene waar jij en wat jij draagt, dus die risale en de boodschap, is voor jou. En datgene wat zij, waar zij zich voor afwenden, is voor hun. En als jullie hem volgen, de profeet, dan zullen jullie geleid zijn. Oftewel, een moslim die de geboden en verboden. Komt de geboden na en verboden laat hij. En hij volgt de profeet. Omdat er geen manier is om dichter bij Allah te komen. Behalve door de profeet Mohammed. En dit gaan we natuurlijk veel meer verduidelijken. in het derde fundament. Het derde fundament die gaat over de profeet Mohammed. En dit behoort ook tot de taarif, de betekenis wat een moslim moslim maakt. Al-baraa' al bocht Al-buqd al is dat je haat hebt tegen alle vormen van deelgenoten die worden toegekend aan Allah. Vormen van een shirk, verschillende vormen. We hebben vorige keer al wat genoemd. Al deze vormen dien je te verwerpen en degene die deze verricht die je ook te haten in jouw hart. Dat is datgene wat hiermee wordt bedoeld. Met het nakomen van de rechten tussen de mensen. Wie kan ze voor mij herhalen? Wat een moslim een moslim maakt is als hij deze implementeert, hanteert Naleeft, no dat is een moslim. Moslim binnen de islam is deze tarief, duidelijke betekenis. Wie kan ze herhalen? De kunnen gaan we verder, inshallah. Kan je dat uitleggen wat ermee wordt bedoeld? Nee, dat is niet de eerste. Dat is die, je hebt al een deel uh, onder die tweede, maar de eerste. Ja, yani, heb je niet goed duidelijk uitgelegd. Dat, is niet, dat hoort niet bij de eerste. Hoort deels, maar het tweede stuk die gaat over wat jij net uh, bedoelde. Wie heeft het ja. nog meer? Ik sla ja, volledige overgave van waar. Door zijn eenheid te accepteren. Uh -huh. ...nalaten van de geboden... ...en haat tegen alle vormen van shirk. En zijn... ...en zijn ahl ...en degene die deze shirk begaan. Uh, dus dat is de ware en juiste taarief... ...als het gaat om de islam... ...en zo zie jullie ook... ...dat weinig mensen... ...dit ook propageren. Want als je kijkt... naar datgene wat... ...wordt gepropageerd... En wordt getoond aan het publiek, is dit bijna nergens te horen. Terwijl het OESO zijn, het zijn fundamenten. Wat de moslim een moslim maakt. En hoe kunnen we dan onachtzaam zijn tegenover deze? Vervolgens zegt hij, Rahim Allah dat het geloof bestaat uit verschillende rangen. Waarom? Omdat niet alle rangen hetzelfde zijn. Degene die zich meer inspant in het goede, in het wereldse, zal die dezelfde beloning hebben in het paradijs als degene die dat niet doet? Allah Ta'ala is de meest rechtvaardige. Allah Ta'ala zegt, Wali kullin min mimma amilu. Blijf geconcentreerd. Wali kullin min mimma amilu. En voor elke onder hen hebben wij rangen gegeven voor wat zij Handelden en deden. Ook zegt Allah Taala: Hum de Rajatun in Dallah. Zij zijn in rang bij Allah, oftewel niet elke rang is hetzelfde. Allah Taala zegt hoe me awrafna al kitab aladina, stofeina mina ibadina, wali mullinefsi, waminum muqtasid, wamin hum sabikum bil chairati bi ibni in dit vers is een surah Fatir. Legt Allah Ta'ala ons uit. Dat hij vervolgens het boek heeft gegeven aan deze of aan dit volk. Volk van wie? Volk van profeet Mohammed. En er zijn drie categorieën binnen de umma, Oftewel de gemeenschap van de profeet Mohammed. Dat zijn deze categorieën. De rangen die zich voordoen in de islamitische geloof zijn drie. El islam... ...el-iman en el ihsan Allah Ta'ala zegt... ...vervolgens was er een groep... ...die onrecht zichzelf aandeed. Dat waren mensen... ...die sommigen onder de wajibat verrichten. Maar bepaalde muharramat verrichten. Dat waren zalimu li-nafsi. Wa minhum hun muqtasid. Min muqtasid, degene die... Op het evenvele zat. Muqtassit. Dat waren degenen. Die de haram verlieten. En het goede deden. De wajibat. En sommigen onder. De makrohaat lieten. Iets wat afkeurswaardig was. Lieten zij. Dit is muqtassit. Dit is grotere rand. Wa minhum sabiqun bil khayrati. Bi Mag Allah ta'ala ons laten behoren. tot deze groep. Derde groep de beste en de derde degene die zich haastte in het verrichten van goede dat waren let op wie waren dat dat zijn degenen die het goede verrichten de het verrichten de slechte nalaten het slechte nalaten en ook de mustahabat de aanbevolen zaken verrichten en datgene wat afkeuringswaardig was lieten ze dus deze hebben een nog grotere daraja daarom zegt ook een nadim Het is genoeg wat de profeet die heeft gezegd toen Jibril naar hem kwam en hij hem vroeg over al-Islam, wal-Iman, wal ihsan Allen zijn volgens de rangen. En allen hebben arkan. Allen onder deze drie categorieën hebben arkan, Pilaren. Kijk hoe makkelijk het geloof is. Gemaakt door Allah Ta'ala. Er zijn verschillende rangen binnen ons geloof: Al-Islam, Al-Iman, al ihsan Duidelijk. Maar ook deze drie hebben arkaan. Arkaan, zuilen. Fakad al-Islam, umabni'un gaan De islam is gekomen met vijf. Wat duidelijk is, wat iedereen kent. Maar straks gaan wij inshallah uitleggen op welke manier deze vijf begrepen die te worden. Deze vijf pilaren. Allewal is al waarhal asasul aabam. Een rooknoal asasul abam. Waarwoord sieratuel moester timel akwem. Deze zijn onderverdeeld in vijf pilaren. De sterkste zelf is Ruknoe Shadeini. En zo is de mevrouw in is de begonnen. Duidelijk is de en waarover het islam gaat. Wat haar de zijn. Wat haar de zijn. Rangen. En vervolgens is hij begonnen met elke onder deze die en elke onder ...messel een zaak een bewijs te geven uit de Koran en de Sunnah. Om te wel hij wil zeggen: om moslim, jij bent een moslim omdat jij je op de waarheid be bevindt. Waarmee is de islam gekomen? Waarom is de islam superieur over de overige geloven? Als iemand nu jou zou vragen en tegen jou zou zeggen: Ik wil me bekeren tot de islam, maar ik heb nog steeds. Twijfels. Waarom zou jij hem en op welke manier zou jij hem kunnen vertellen dat de islam de beste oplossing voor hem is? Of terwijl, Mumeyezaat en fada'il, de gunsten van de islam. Waarom zou jij en op welke manier zou jij dat hem kunnen vertellen? ik was er niet mee. Ik was het schrijven juist wie heeft de vraag begrepen? Waarmee is de islam begunstigd in tegenoverstelling met de vorige religies? Oftewel, Allah heeft gekozen dat deze religie de laatste de religie zal zijn, dus hij moet superieur zijn aan de andere. Waarom is dat zo? Gemaakt ja. De laatste de religie is compleet, dus dat betekent: wanneer iets compleet is, is ontbreekt het er ontbreekt er niks. Dus dat is ongeveer een goed antwoord. Wat nog meer. De Koran is de laatste der boeken die geopenbaard is als leidraad als leiding voor de godsvrezende. Oftewel, er is geen leiding te vinden die jou leidt naar Allah, naar de Heer behalve door de Koran te volgen. Dat is ook een goed antwoord. Wat nog meer? En deze, ant deze antwoorden dienen eigenlijk zo. zo uh, ja, nie, niet over nadenken. Oftewel, ze moeten gekend worden eigenlijk alvorens ik de vraag stel. Dat wil ik zeggen. Antwoord op elke vraag. Allah zegt die li die De Koran is verduidelijking voor, over alle zaken. Allah Ta'ala zegt. We hebben niets nagelaten en weggelaten in het boek. Alles is duidelijk. Tegen elke probleem, zeker? Alles, dus te tegen alle. Wat nog meer? Sorry? Nee. Profeet, ja, dat ook profeet Mohammed is de laatste der boodschappers. Oftewel hij is gezonden om de stempel te dragen die de profeten voor hen hebben gedragen. Hij completeert het en maakt alles compleet voor hen. Zoals ik al zei, de islam kent vijf pilaren. En aan de moslim is het dat hij al deze vijf pilaren kent en beheerst, en niet een blindeling blindelings volgt zonder te weten waarom. Zonder te weten waarom. Hiermee is de basis, hiermee begint het. Als deze ontbreekt, dan ontbreekt alles wat er nakomt. De eerste binnen de islam, zoals in verschillende ahadid, Hadid Jibril, ook Hadid Abdullah bin Umar, waarin de profeet zegt: Bunjal islam wa ala khams. Shahadati ala ilahilallah. Wa anni rasoolallah. Getuigen dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden naast Allah en dat de profeet Mohammed zijn gezant en boodschapper is. Dus dit is de shahada. Datgene wat de Shahada compleet maakt, is de the voorwaarden die er aangesteld zijn. Dit zijn de voorwaarden alvorens de Shahada geaccepteerd wordt. Dat je ervan houdt, dat je er oprecht in gelooft. Dat je je toewijding hebt. Dat je er kennis over hebt. Want datgene wat ons de islam doet binnentreden in het paradijs, is de shahada. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, "Man kennen akhara kalamih la ilaha de aljannah." Degene wiens laatste woorden la ilaha illallah zijn, zal het paradijs binnentreden. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Abu Hurayra. Men asa'adu nasi bi shafa'ati yom al qiyamah Abu Huraira vraagt de profeet en hij zegt wie zijn degenen die het meeste recht hebben op jouw bemiddeling op de dag des oordeels? Wie zijn degenen?" Abu Huraira vraagt de profeet. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem? Degene die het meeste recht heeft op mijn be bemiddeling op de dag des oordeels is degene wat die La illallah uitspreekt zuiver vanuit zijn hart, oftewel hij heeft zuivere toewijding, zuiver, en glas, en ook Toewijding, duidelijke toewijding. En hij houdt ervan. En hij kent het. Dat zijn ongeveer. samen met datgene wat we in de voorgaande les hebben behandeld. behoort tot de voorwaarden van La ilaha illallah. En natuurlijk, als wij hier diep in op zouden gaan. dan zou het heel lang duren. <coughs> Shahada t'an-Muhammad Rasulullah. komen we inshallah in het derde. fundament. Wat de Shahada inhoudt. en wanneer. Jij de volger van de profeet Mohammed bent. Dat zullen we inshallah in derde fundament leren. Het kennen van de profeet. Tweede pilaar is het gebed. Het gebed waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam een overzij. Inna awwala ma yuhasabu al abdi. Yawm al -qiyama, het eerste waar de dienaar op wordt afgerekend op de dag der opstanding is het gebed als deze goed is dan zullen de overgedade goed zijn als we het hebben over iqamatu salah Allah Ta'ala zegt wa aqimu salah aqimu betekent tot stand houden het betekent dat je alle sharoot voorwaarden alle wajibat, verplichtingen en alle arkan van het gebed kent en datgene wat hem teniet te doen maakt en daarnaast ...enzovoort de aanbevolen zaken. Dat is als het gaat over het gebed. Over de zakat is Hawli. Hawli betekent elke jaar. En geeft van haar, oftewel de zakat, wanneer de oogst plaats heeft gevonden. De zakat kan op verschillende wijzen worden gegeven... ...en is verplicht onder acht categorieën die genoemd zijn in de Koran. Het kan aandeel zijn... ...als tijjara... ...als iets waarmee wordt gehandeld... ...onroerend goed waarin je handelt... ...goud... ...vee... ...enzovoorts... ...daar geef je een bepaalde percentage over... ...dat betekent... hawli ...en als je vee hebt, dan is het natuurlijk wanneer de oogst plaats heeft gevonden... ...dat kan ook zelfs twee keer in het jaar... ...bijvoorbeeld dadels kunnen twee keer in oogst hebben... ...dat is duidelijk, dat is de zakat... En over zakat zijn tig verschillende ayat Maar onder andere is dat je ze jezelf reinigt en jouw geld en jouw uh, wil mee reinigt. Allah Ta'ala zegt, min anwa Yani, voorwaar neem van hun sadaqa, oftewel neem van hun zakat, opdat jij hun reinigt en zij zichzelf ermee reinigen. Vervolgens is het ook een pilaar binnen de islam, het sien. is het vaste in één maand in het jaar. En dat is de maand die ook wel wordt genoemd Ramadan. Allah Ta'ala zegt: Ramadan, Voorwaar, de maand Ramadan, is de maand waarin de Koran is geopenbaard. En waarom is het specifiek uitgekozen in deze maand? Dat de Koran, de beste woorden die zijn geopenbaard... ...zijn uitgekozen om geopenbaard te worden in de beste der maanden. De beste der maanden is de maand Ramadan. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa ...over de gunsten en verdiensten, over het vasten in het algemeen. En laat staan de gunsten en verdiensten van het vasten in de maand Ramadan... ...dat de profeet sallallahu alayhi Wasallam zegt... ...Allahu ta'ala zegt... Voor waar alle daden zijn voor de dienaar, behalve het vaste. Dit neem ik op mijn en ik beloon voor hoeveel ik wil. En het vast gebeurt één keer in het jaar. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam: ook in al hajj. Al hajj is datgene wat één keer in het leven ...wordt verricht. allah taala zegt... ...voorwaar... allah taala heeft het verplicht... ...om het huis te verrichten... ...voor degene die in staat is. En degene die niet in staat is... ...die wordt niet... Uh, ...die wordt niet... ...beproefd met hetgene wat hij niet aan kan. En wat betekent het... ...in staat zijn? In staat zijn... ...betekent als jouw lichaam... ...jouw gezondheid dat toelaat, dat de emmen van de tariq... dat de weg die je bewandelt naar en richting het hajj veilig is... en dat je genoeg uh, geld hebt als proviant om het hajj te verrichten. Dat is als het gaat om al-hajj. En zoals we zien, sommige onder deze daden zijn elke jaar... zoals het vasten, zoals het zaket... en sommige onder deze daden... Zijn dagelijks. Het gebed verricht je dagelijks. En sommige onder hen is het... dat je één keer in je leven verricht. Dat is al-hajj. Maar deze daden worden ook daden van... a'mal al is dat je de vertoning... en de waarneming ziet... met jouw ledematen. Terwijl de overige... zoals we zullen zien inshallah, in de volgende lessen... over al-iman... de zes zuilen van de iman... zullen we zien dat deze... innerlijke daden zijn... Die met het hart zijn door te geloven in Allah, de boodschappers, de Malaiken, Kutub, Waarusul, Walayum Al-Akhir. Inshallah zullen we dat volgende week uh, behandelen. Dus dat zijn deze vijf pilaren binnen de islam. En dan de moslim is het dat hij deze overpeinst en dat hij deze beheerst. Want helaas gebeurt het dat weinigen, weinigen, deze beheersen. Terwijl het, zoals ik al zei. Uh, Belangrijke basis komt binnen de islam, wallahu alam, sallallahu alayhi wa sallam Zou je aanraden om dat boek bij te pakken? Uh, nee, dan ik ben is... Wat moet... ja. hmm. dat hangt er vanaf. Als jij deze helemaal verwerpt, door degene die zegt ik, ik, ik wil niet uh, Allah gehoorzamen of uh, niet yani de profeet. Dan is dat een volledige. Irat, dat ze een volledige uh, afwenden. Maar als het een. Een vorm van afwending is, dus hoe meer de afwending is, des te hogere, uh, een verre uh, weg is van dat hij moslim is. Maar als het niet de totale afwending is, dan is het slechts voor de nasib, de, de, de de deel, het uh, deel wat hij dan in verwerpt: in het gehoorzamen en van het laten van geboden. als ik een specifiek voorbeeld kan geven, stel je hebt een persoon die lichtverstandig beperkt is, ze kan nog wel met bij maken, ze werkt, wel aangepast werk, maar het is wel een duidelijke lichtverstandig beperking. En zo iemand valt zij onder dat ze niet valt onder degene die niet in staat zijn om herst te gaan doen. Als zij behoort tot Zulke so, mensen, waardoor ze haar verstand niet heeft, dan uh, behoorden ze to tot degene die Ahlul-A'dhar zijn. Dat betekent dat de mensen uh, lezen al-A'ma al haraj, waala al-Mariyad al haraj. En dat is niet voor de blinde noch voor degene die ziek is, een haraj. een yani, an probleem. En het uh, is een excuus voor hen. Ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Uh, uit il qalem wa an Voor waar de pen is opgeheven voor drie. En onder andere had hij genoemd, Mejnoen, had hij Degene die zijn verstand, verstand kwijt is totdat hij bijkomt. Uh, maar als deze beperking zich slechts beperkt uh, tot een bepaalde beperking, waardoor zij dan wel kan gaan, en het schaadt haar niet. Stel voor het reizen en dergelijke zou haar schade nog meer te, te, يعني, te niet doen of uh, erger maken dan in dat geval behoort ze uh, tot degene waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt Allah geeft de ziel niet meer dan hij kan dragen. Mag ik nog een doofvraag uh, En dus zij kan niet uh, grote meters meter maken, maar stel dat ze hoort met een rolstoel wordt gevoerd. Dus dat zij in een rolstoel gaan zitten en dan iemand haar dan vervoer, zeg maar. En dan de menessie doet en die tweede doet. Het. Is dat dan toegestaan? Op het moment dat zij deze beperking uh, heeft, zoals ik zei, niet de grote beperking, waardoor zij wel genoeg en veel dingen kan doen. En zij kan iemand uh, regelen die voor haar als mahram dient en degene die haar daar begeleidt, dan is dat mooi, maar zij is niet. Uh, verplicht, omdat ze dat niet islamitisch gezien verplicht is om al deze dingen te regelen. Ja, niet zorgen voor een uh, reisgids uh, of uh, mahram, want dat is zij dan niet verplicht. Vandaar dat we zeggen, uh, Natuurlijk uh, Deze ista is uh, verduidelijkt en is diepgaand, maar dit zijn de algemene yani, richtlijnen. Voor, wanneer, voor wie mag je bijvoorbeeld een Hajj verrichten? Voor degene onder andere uh, die mariot is, degene die ziek is en hij heeft de ziekte uh, La Yurja Bur'u'u'u. Yani degene die ziek is, uh, welke niet wordt verwacht dat hij zal herstellen. Voor de ernstige ziekte waar hij, waar hij niet aan of waarin hij niet zal herstellen. Voor deze persoon mag je zelfs Hajj verrichten, Hajj Better. Dus als zij tot die behoort, dan kan gewoon iemand voor haar uh, de, de, de hajj verrichten. Als zij werkelijk tot deze categorie behoort. En vaak zeggen ze nee, hajj wordt verricht voor degene die is overleden. Dan weten we zeker dat hij... Allahouwalaikum. je dan voor diegene kunnen verrichten? Op het moment dat hij moslim is en op het moment uh, dat jij voor jezelf Hajj hebt verricht, want dat behoort ook tot een van de voorwaarden, dat je eerst Hajj voor jezelf verricht, vervolgens voor iemand anders. Uh, want er is een hadith waarin de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, op Hajj ging en hij hoorde een man zeggen: Allahumma hajjan an Shubruma. Voorwaar, O oh Allah laat deze hadj voor Shubruma zijn. En de profeet vroeg hem, wie is Hij zei, achun li, ou qaribun li. Hij zei, het is mijn broeder, of het is een verwante voor mij. van mij. Hij zei, een hajjje aan nefsik? Heb jij een hajj voor jezelf verricht? Ik zei, nee. Hij zei, hajj aan nafsek, hajj aan Shubruma. Doe de hajj voor jezelf, vervolgens, voor Shubroma. Maar, als we het nu al toch hebben over het de hajj, wil ik eigenlijk wat kwijt. En dat is een mooie faaide. Um, veel mensen denken dat de meeste beloning voor de overledene bijvoorbeeld al hadjes. Bijvoorbeeld al hadjes. Uh, al hadje heb je voor jezelf nodig, dat ten eerste. Uh, want die daden die jij verricht, die heb je wellicht op de dag des oordeels ook nodig. Wat kan je dan doen? Je kan verschillende vormen van daden verrichten, welke voor de overledene zijn. Zonder al hajj. Want de profeet sallallahu alaihi wa sallam, zegt voorwaar. Wanneer de overledene overlijdt zijn er zeven dingen. Die ervoor zorgen dat de beloning doorgaat terwijl hij in zijn graf zit. Onder andere waterput. Onder andere degene die kennis uh, heeft achtergelaten. Onder andere degene die moskeeën heeft gebouwd. Uh, onder andere degene die warrathen muschaf, degene die een muschaf heeft uitgeprint en deze in de moskeeën gezet. Of ervoor gezorgd heeft dat de muschaf wordt gebruikt en gelezen. Al deze vormen, die kan je verrichten en die beloning gaat in naar de doden. En niet alleen dat, maar de meeste en beste daar die je kan verrichten is du'a. Smek beter. die wordt overgeleverd door al-imam Ahmed. Dat de Profeet wa sallam, zei: Er zal een man komen in het paradijs. En hij zal zeggen: Ja, Rob, hoe kom ik aan deze rang in het paradijs? Die had ik niet in het wereldse. Er zal tegen hem worden gezegd: Dat is de zoon die jij achterliet in het wereldse, die du'a voor jou heeft gedaan, waardoor er bemiddeling plaats heeft gevonden, waardoor jij een hogere plek in het paradijs hebt gekregen. Dus deze du'a. Die dienen te verrichten. En niet zozeer zoeken naar iemand die hajj kan verrichten voor, voor degene. Verricht voor jezelf hadje. En wanneer je hadje verricht, doe du'a voor de overledenen. Of gebruik andere vormen van aanbidding die waarmee, de dode, waarmee de dode een beloning krijgt. Wallahu alam. فعلكم الحمد. اكشد الله الى الان. استغفرك